Uur, het Q Music Nieuws van Nu.nl. Krijg je van Anne-Marie. Ja, goedemorgen. De Olympische Winterspelen zitten erop in Milaan en Cortina. Hij is gisteravond de Olympische Vlam gedoofd... en daarmee zijn de Winterspelen voorbij... Schaatser Jorrit Bergsma en shorttrekster Xanda Velsenboer... mochten tijdens de sluitceremonie de Nederlandse vlag dragen. Daar lopen twee grote oranje atleten. Jorrit Bergsma met zijn eigen mat en Xandra Velsenboer. Xandra de Grote. Dat hoorde je bij de NOS. Het waren de succesvolste winterspelen voor Nederland ooit... met tien gouden medailles. Drie prominente BBB'ers hebben een mail naar het bestuur van hun partij gestuurd... waarin ze aangeven niet blij te zijn met de keuze van Henk Vermeer... als nieuwe leider van de BBB. Ze hadden liever Mona Keizer gezien, wat zij populairder is en geschikter zou zijn. Ook maken ze zich zorgen over de toekomst van de partij. Onder, andere, onder de ondertekenaars is onder meer demissionair staatssecretaris... Gijs Tuinman van Defensie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders die in Mexico zijn... op om voorlopig binnen te blijven. Gisteren werd in Mexico een beruchte drugsbaas door de politie doodgeschoten. Waardoor het erg onrustig is in het land. Mexicaanse drugsbendes plegen namelijk massaal wraakaanvallen. En de film One Battle After Another is de grote winnaar geworden... van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. De actietriller met Leonardo DiCaprio kreeg zes prijzen. De prijs voor beste acteur ging verrassend genoeg niet naar Leonardo DiCaprio... maar naar Robert Aramayo voor zijn rol in de film I Swear... Ja, Timothy Steele liet hij ook achter zich. Ja, en zelf kon Robert het bijna niet geloven. I kan I absolutely can't believe this. I can't believe that I'm looking at people like you And I'm in the same category as Never mind that I'm still here. You saw, so, so, so, so, so much. De worden gezien als een opmaatje naar de Oscars. Die worden op 15 maart uitgereikt. Het weer van weer Plaza Zon en wij wisselen elkaar vandaag af. Wijs hard ook het wordt tussen de 8 en 12 graden.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 Echt uh, fijn om er weer te zijn. Ik heb het ook echt gemist. Ach, liever. Ja. Nou, wij hebben jou ook gemist. We hebben Luc gemist. Ze vond het heerlijk vertrouwd om vanmorgen in de badkamer... weer lekker uh, de pre-party te luisteren. We hadden weer ongelooflijk veel zin om het uh, wekkertje vroeg te zetten... zeiden wij uh, op het moment dat we vertrokken uit uh, Milaan. Maar jullie zijn gisteren echt pas thuisgekomen, toch? Rond een uur of drie of zo zaten jullie in het vliegtuig? Ja, ah, zoiets inderdaad, ja. En hoe was de nacht? Nou ja, ik ben een beetje uit mijn ritme gevallen natuurlijk. Want uh, het wekkertje kon iets later. Ja. En ik was ook gewoon nog een beetje hyped door alles wat ik gezien uh, had, merkte ik. Ja, dus ik kon, kon gewoon moeilijk te slaap vatten. En hoe was het om niet het ontbijt van het hotel te hebben... toen je vanmorgen wakker werd? Want daar ga je ook aan ja, klopt. Dat bleek onverwacht heel goed, toch? Het was echt een waanzinnig buffet van uh, wel 15 meter lang... met uh, afgebakken chocoladebroodjes. Oh, er werden vijf oh, ja, eieren gebakken. Oh, ja, ja, ja. Het blijft mijn favoriete maal van de dag, moet ik zeggen. Het ontbijt. Sommige mensen vinden de lunch lekkerder. Mm. Ik vind echt, het ontbijt vind ik altijd het lekkers. Maar, er... Ja, dat herken ik heel erg, maar zeker als ik ergens ben. Dus, in, dus ja, kijk, hier heb ik wat, wat havermout in een bakje met een beetje pindakaas. Ja, dat ken ik nou wel. Ja. Maar kijk, en jij eet vaak een uh, halve liter kwark hier. Dat ja. kan ook niet het lekkerste zijn wat je op een dag eet. Toch? Hier is hij weer, de bak. Dus, uh. dus ik, ik heb het wel als ik ergens ben. Bij andere mensen of uh, in een hotelletje. Hey, uh, mag ik trouwens nog heel even. Want dat is dan. Tegenwoordig moet je natuurlijk city tax betalen. Hè, als je ergens uitcheckt uh, bij een hotel. Ik vind dat altijd. Ja, ik qua afscheid vind ik niet het leukste afscheid. Nee, nee, want je bent je ben er helemaal niet van bewust dat het moet. Precies. Dus je krijgt eigenlijk, voor, voor mij voelt het altijd een soort van trap na. Ja. En dan hebben we nog de city tax. Je merkt ook al een beetje dat ze het moeilijk vinden om het aan te breken. Nee. Zo van ja, sorry, je moet ook nog city tax betalen. Er waren natuurlijk de Olympische Spelen in Milaan. En ik weet niet of het altijd zo is. Dus mensen die vaker in Milaan zijn geweest, uh, laat het vooral weten. Wij waren voor de duidelijkheid, dit is allemaal op rekening. Ik zit natuurlijk in de fijne positie dat dit allemaal betaald ja, is. Ja, dit was een werktrip. Dit was een werktrip. Wij hebben met uiteindelijk vijf man 16 dagen in Milaan gezeten. Dus voor vijf mensen betaal je 16 dagen citytax. Ja. Wat denk jij dat er gisteren op de rekening stond aan Citytax? Nogmaals, 5 mensen, 16 dagen in Milaan. Goh, ik denk dat je per dag iets van 6 euro betaalt. Hmm? Dat, dat schat ik een beetje. Dus ja, dat zou ik dan uit mijn hoofd moeten uitrekenen. Uh, dan kan ik natuurlijk 30 niet. keer 16. 30 ja. keer 16? Oké. Okay. Toch? Dus, dus toch zit je 160. 480 euro. Zeg jij? Ja, ja, ja 480 ja, euro. Ja, daar, daar zet ik op in. <tie> 800 euro. Wow! Ja, oh, dat was engel. dus 12, 13 euro per, per dag per persoon. Ja, maar dan krijg je dus nog City tax van 800 euro. En nogmaals, uh, de factuur komt hier op uh, het bureau van de baas, dus het raakt mij verder niet. Maar dat is toch helemaal niet leuk? Maar dat hebben ze niet extra opgeschroefd vanwege de Spelen. Nou, dat was dus mijn vraag aan mij. mensen ja. die misschien eerder in Milaan zijn geweest. Kan je dit bevestigen? Ja, ik ben twee jaar geleden met een vriendin in Milaan geweest. Maar ik kan me niet herinneren dat het 13 euro per dag was. Nou, ja, ja, wij zijn er maar drie dagen geweest. En kijk, dan, hik je tegen een ander bedrag aan. Twee personen, 13 euro per dag. Ja. Maar 13 euro per dag had ik ook wel even van gedacht. Nou, nou, Milaan, grote schoenen. Maar ik heb me ook laten vertellen dat het dus ook nog per hotel verschilt. Want als je in een, uh, een hostelje gaat liggen, bijvoorbeeld... op een paar kartonnen dozen, ja, dan zal je waarschijnlijk minder betalen. Huh? Nee, want ja. je, je gebruikt de stad toch op dezelfde manier? Ja, maar volgens mij is dat wel afhankelijk van waar je verblijft oh. in de stad. Oh. Dat zou ook oh. een beetje gek zijn. Maar... Ja, want je gooit oh. dezelfde vuilnisbakken vol. Je, je, je slijt dezelfde stoepstegels af. Ja, zou je wel zeggen. Hier, Tanja Boven, ze zegt, vorige week in Valencia geweest, hartje centrum, geen City tax. Nou goed, mocht je het weten, laat het even weten wie de Key muziek heb. Opgelicht! <laughs> ja, gewoon opgelicht in het buitenland. Ja, <laughs> in no. Jongens, no. bel K van de Spek, nu! Ja. Goedemorgen, dit is Key music 8 over 6, Bruno Mars, Just the Way You Are. Oh, her eyes, her eyes, make the stars look like the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 I love like Ik en stay. Daarvoor vroeg ik me af: uh, hoe zit het toch met uh, de city tax rondom een uh, Olympische Spelen? Wij hebben met uh, vijf man voor 16 dagen 800 euro moeten doorsturen naar onze baas. Ja, want zo'n 13 euro per dag of zo en dat is dat echt hoog. Uh, Patrick die zegt: hé uh, hey jongens, ja, steden verhogen aanzienlijk hun toeristenbelasting, oftewel de city tax in aanloop naar en tijdens de Olympische Spelen. Dit uh, wordt gedaan om extra kosten voor infrastructuur... openbaar vervoer en beveiliging te dekken... die gepaard gaan met de enorme toename van toeristen. Mm, nou, snap ik wel ook. Nu uh, zegt Shanna, goedemorgen. Goedemorgen. Dat Milaan eigenlijk nog wel meevalt... want jij hebt heel veel ervaring met het boeken van hotels. Ja, dat klopt inderdaad. Eigenlijk jouw werk, wat doe je? Um, nou, ik werk uh, hier in Amsterdam en uh, voor ons congrescentrum boeken wij daar uh, heel veel kamers als er een grote beurs plaatsvindt. Ah, ja. En um, ja, van ervaring kan ik wel zeggen dat Amsterdam toch wel een stuk hoger ligt, eigenlijk in zijn algemeenheid, dan Milaan. En wat betaal je in Amsterdam dan voor een nachtje? Um, ja, het is geen vast bedrag, het is een percentage. Het is uh, 12,5 van de kamerprijs. Ja, dan, heeft het toch, dan staat het toch in verbinding met die kamerprijs. Dat klopt, ja, ja. Ja, en die gaat natuurlijk omhoog. Als er een evenement is in de rij, dan gaan die kamers daaromheen omhoog... en dan betaal je dus ook meer. Want ik vind 12,5 dat vind ik echt veel, joh. Ja, ja dus als een kamer dan um, ja, 200 euro kost bijvoorbeeld... dan is er dan meer dan 20 euro uh, wat je per nacht betaalt. Wordt het eigenlijk aangegeven als je een kamer boekt? Bij, uh, bij booking bijvoorbeeld? Ik vraag me dat af. Want, uh, Hoe zit dat, Shanna? Weet je dat? Ja, het wordt wel overal echt aangegeven. Het staat um, ja, bij de standaardbelasting, want je hebt natuurlijk de BTW... die is ook omhoog gegaan dit jaar. Oh ja, tuurlijk, uh, in ja. In Nederland, dus ja. inmiddels is het best wel fors, wat je aan uh, belastingen betaalt, over de e kamerprijs. Wat is het verschil in BTW ook alweer geworden dan? Het is van 9 naar ja. 21 procent gegaan. Op de ja, <tie> <tie> ja dat, <geloof> je, <tie> dat is echt een groot verschil. Ja. Ja. Het is echt duur. Ja. Oh, hey, en betaal ja. je het in Nederland ook achteraf... dus krijg je dan ook nog, net zoals Mattie en Milaan... de prijs als je uitcheckt, die knijterharde klap in je gezicht... Ja, vaak wel. Ja. Oh, lekker zeg, zo, die bus ja. van links. Hey, word je, word ja. je nu ook wakker in een hotel of niet? Ja, serieus. Oh, maar waar ja. slaap jij nu dan? Ik, uh, ik ben lekker een uh, nachtje in, uh, in Limburg geweest. Even wat een familiefeest. Dus um, ik zit in Roermond. Hey, en waarom ben je zo veel gewakker, uh, Shanna? Ja, ik heb ook mijn dochtertje van een jaar mee. Dus, ah, uh, kijk, daar, daar is het Dat is natuurlijk alarmklok, dus we zaten lekker... Uh, met de tv aan naar jullie te kijken en ze dacht ik hé hey, die stadsbelasting dat komt me wel bekend voor ah, leuk. wat leuk zegt nou en oh straks dat heerlijke ontbijtbuffet Hopen dat het <laughs> helemaal helemaal dik voor elkaar is daar in Ronne eet smakelijk ja, neem het ik gewoon ook. Dankjewel. Dag Sjana. Hoi, hoi. Nou. Hey, jij was uh, vrijdag nog in Milaan. Jij, ja. jij zat toen nog in dat hotel. Uh, ik was uh, thuis en dat was niet de bedoeling. Ik kan je vertellen dat het niet de bedoeling was dat ik vrijdagavond thuis zat. Oh. Uiteindelijk heb ik enorm genoten hoor, want ik heb lekker naar het Short Track zitten kijken. Ja. Maar ik zou eigenlijk een avondje naar een theatervoorstelling. Um, jij mag raden, ik heb een klein quizje voor jou met drie keuzemogelijkheden. Oké. Okay. Ben ik thuis gebleven vanwege mijn zoon Jip. Mijn dochter Noah, hmm. mijn kat Kiki. Ja? Wie van de drie? Oh, dit is de dit quiz. Oh, dit, ja. dit is optie A. Nee. Dat je vanwege... Oh! Nee. Uh, de, uh, poeh, je overvalt me. Uh, de, uh, ik Wie van ga... de drie is de reden dat ik uh, niet op pad kon. Ja, ik, ik, ik ga voor even voor het leukste verhaal. Ik, ik hoop, ik hoop dat het de kat is. Absoluut. Oké, okay, hartstikke goed. Absoluut, het is goede... ja. ja. een vreselijk verhaal. <laughs> <laughs> nou, dat hoor je later deze ochtend. Wat is, love, is love, baby don't music en zo uh, so easy. Veel uitgegeven daar? Even los van de city tax? Mm. Valt alles mee. Is alles op de baas gegaan? Elke poep en scheet, elke cappuccino? Ja, nou ja, kijk, ik, ik vind het altijd Lekker een beetje lullig toch? om, uh, zeg maar, na 16 dagen ieder wisse wasje dan te gaan declareren. Dat doe ik dan ook niet. Dus uh, ik heb wel een paar cappuccino's en espresso's voor eigen rekening uh, genomen. Maar van, ja, eigenlijk ja, het klinkt allemaal als een enorme luxe poes. Uh, ik heb weinig kosten gehad, ja. Nou, heerlijk. is toch ook wel eens gewoon even heerlijk? Ja. Nou, je kan ook met je baas afspreken dat je zakgeld per dag krijgt, hè? Mm -hmm. Dus dat je gewoon uh, uh, eetgeld krijgt. Nou, ik heb natuurlijk een jas gekocht. Die, ja. uh, die kan ik niet declareren. Kun jij wel nog wat in de collectebus leggen? Jawel. Oké, okay, want het was een duur jackie. Uh, nou ja, kijk, het is wel een mooie jas. Het is een hele mooie jas. Hij is prachtig blauw en hij is echt van de Olympische Spelen. Dus de, ja, de vraag is hoe vaak ga je hem hier uh, nog aantrekken? Maar ik denk echt wel vaak. Kosten die ook alweer? Ja, dat doet het toch niet toe? Jawel. 400 euro. Voor een impulshaankoop. Ja, voor een, voor een winterjas snap ik wel. Ja. Het is een heel leuk jackie, want daardoor uh, konden we je heel goed zien zitten op de uh, tribunes. Ja, precies, ja. Uh, er is genoeg over om uh, in de collectebussen te stoppen, hoor. Fijn. Mattie en Marieke's als er iets is dat je zelf heel graag wil hebben... of misschien iets waar je dit weekend ook wel naar hebt staan loeren in de etalages... laat het anders weten via de Q-app. Annemarie, nou, wat horen we zo meteen in het nieuws? Nou, het gaat over koptelefoons, want die kunnen namelijk schadelijk zijn. En dan heb ik het niet over het volume. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie! Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Bekijk alle acties op gamma.nl, in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt.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 goedemorgen is het half zeven op de maandagochtend. Wat vertragingen vanaf een kwartier. Die zijn op de A1 naar Amersfoort. Je komt daar tussen Stroe en Hoevelaken in vijf kilometer met een kwartiertje. Per geval op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... zorgt voor vijf kilometer tussen Brugge en Hilversum Noord met drie kwartier. De A2 naar Utrecht tussen Knoopend-Hintam en Empelbrug. Vijf kilometer, achttien minuten. En op de A15 naar Ridderkerk kom je in zeven kilometer... tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost met vijftien minuten. Je krijgt vandaag een mix van zon en wolken. Er staat een stevige wind. Het wordt tussen de 8 en de 12 graden vandaag. Anne-Marie heeft het laatste niet. Goedemorgen. Bol.com en Mediamarkt halen verschillende koptelefoons en oortjes uit de winkel. omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Meldt het AD. Er zouden stoffen in zitten die slecht zijn voor het immuunsysteem. Andere winkels, zoals Hema, denken nog na of het nodig is om koptelefoons terug te roepen. Ja, hoe zit het dan precies? Nou, het gaat over... Um, ja, ze hebben dus een uitgebreide test gedaan met oortjes en koptelefoons. En daar zouden dan schadelijke stoffen via de oorkussens... en de bedrading je lichaam kunnen binnendringen. Mm. Ja, de hoeveelheid varieert dan wel weer per model. Maar zeker bij intensief gebruiken, zoals tijdens het zweten... of als je heel lang zit te gamen... dan kunnen die chemicaliën makkelijker ja, vanuit dat plastic in je huid trekken. En dat is dan schadelijk voor je immuunsysteem. Hey, ik heb helemaal het gevoel dat we zijn begonnen... aan een Zo'n domino effect. Waarbij dingen die we veel gebruiken. Waar we helemaal vertrouwd mee zijn. Dat dat mis is. Ja. Dus bijvoorbeeld dat speelzand. Nou dan gebruikt natuurlijk lang niet iedereen dat. Maar toch dat speelzand. Dachten we prima. Zit asbest in. Deze koptelefoons. Blijkbaar ook stofjes die je lichaam binnendringen. Mm. En we weten natuurlijk al langer. Dat, dat ook deodorants en zo. Niet altijd even goed zijn. Maar dat spuit je dan nog op je lijf. Maar hoeveel producten gaan hierna nog omvallen? Nou ja, en zeker op technisch vlak. Is de ontwikkeling natuurlijk zo hard gegaan. De laatste paar decennia. Dat moet natuurlijk voordat het op de markt komt. Moet het natuurlijk wel worden getest, maar sommige gevolgen zie je pas op de lange termijn, net zoals ja. dit. Ja, en het zijn niet zeg maar, het is niet de oortjes van één product, hè, van, van één merk. Nee, het gaat om verschillende merken ja. die in ieder geval uh, getest zijn. Uh, ook bijvoorbeeld grotere merken als, uh, als JBL uh, zitten daarbij, Bose, Samsung, noem het dan maar maar op. Ja. Uh, ja. en er zijn dus diverse uh, modellen zijn dus uit de winkel nu gehaald. Goh, zijn we in één keer schadelijk voor de gezondheid? Ze dus zitten luisteren ja. naar ons heftig, hoor. Nou, hadden we helemaal niet op gehoopt. Nee. In het Zwitserse skigebied Verbier is een 22-jarige Nederlands-Zwitserse man... omgekomen door een lawine. Hij skiede buiten de piste. Door de vele sneeuw en regen zijn er afgelopen dagen veel lawines in de Alpen. In Oostenrijk en Italië zijn afgelopen weekend ook al meerdere doden gevallen door lawines. En de meeste slachtoffers waren wintersporters die buiten de piste gingen skiën. In het dorp Hornsterzwaag, vlakbij Heerenveen... is dit weekend een drugslab gevonden. Volgens Omroep Friesland zat het lab in een schuur. Het lab was toen het werd ontdekt niet in werking. Er werden wel veel spullen gevonden... die worden gebruikt om synthetische harddrugs mee te maken. Een man van 66 is aangehouden, wordt verhoord. Het lab wordt leeggehaald door de politie. En vandaag is het zover. Het minderheidskabinet wordt geïnstalleerd. Het eerste kabinet Jetten... Na de beëdiging op Huis ten Bos staat een nieuwe ploeg van premier Jette rond 11 uur op het bordes. Met de koning, hè? is dat die foto? Daarna gaan de kabinetsleden naar hun ministerie. Goh, de koning heeft het druk. Morgen komen de Olympische atleten langs. Ja. Dus ik hoop dat er genoeg koffie in huis is nou, in Huis ten Bos. Poeh, leuk bezoek. Waar, waar, zou bezoek. Hij, waar zou hij meer zin in hebben? Want ik denk dat het allebei een kolfje naar onze koning zijn hand is. Dat ja, vind God. die allebei echt heel leuk. Ik denk toch dat die sporters leuker zijn, toch? Ja, hij heeft zo'n sporthart. Hij heeft zo'n ja. en zo ja. enorm sporthart. Ja, en denk, daar zijn zin gehad. Ja, en ik denk dat het daar wat, wat losser is. Ik ja. dat, het, dat het kabinet toch een formeel ding is. Ja. ja, maar ik denk dat de koning ook wel zin heeft... en een beetje nieuwe energie in het kabinet. Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Ja hoor, aan de slag. Ja. Ja. En bijna één op de drie mensen is wel eens in gevaar geweest... doordat ze blind de aanwijzingen van hun navigatiesysteem volgden. Dat heeft Hart voor Nederland uitgezocht. Ook deze automobilisten volgden blind de navigatie... Ik heb wel eens een afslag gemist. Heb je rotons aangegeven, Dat soort dingen. Toen belandde ik op een busluis, dus dat is echt heel erg vreselijk. En dan krijg je ook echt het gevoel van... oké, er zit weer een vrouw achter het stuur, zo dat. Ja, dan krijg ik dat commentaar weer. Het gaat dus inderdaad dan bijna mis... of dat mensen bijvoorbeeld op de busbaan terechtkomen... in sommige gevallen ging het ook echt goed mis... dan werden mensen door de navigatie een sloot ingestuurd bijvoorbeeld. Dat zie je toch? Dat zie je toch? Ik denk dat er genoeg mensen zijn die gewoon denken... hoppa. Maar er is er ook zo'n reclame dat je een auto ziet rijden... en dan zegt die navigatie hier links al van, de rijdt hij zo de heg in. Ja. Ja, ja, het is, ja maar je, je bent er toch ook nog zelf bij? Ja, je moet toch kijken. Kijk, dat je, dat je een, een andere route rijdt... dan de route die eigenlijk sneller zou zijn of wat dan ook. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar je, als je naar rechts kijkt en je ziet een, een heg... dan ga je toch niet naar rechts? <lacht> ja, dat is echt dan heel merkwaardig. Dan, ja, er zit niet een soort geheime draaideur in zo'n heg. Hey, hey Nuitjong, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit uh, zo meteen uh, in de collector. Waarvoor kom jij collecteren zo direct? Ik kom collecteren voor mijn gezonken bootje. Voor je gezonken bootje. q music. Matti en Marieke. Nou, heel benieuwd. Na Taylor Swift, dit is Alpa Light. You sound with you. I had a bad habit. Of is lovers. Back to America's Nigel, waar kom je voor? Goedemorgen, ik kom voor mijn uh, gezonken bootje. Och, start je pitch. <laughs> uh, nou, vorig jaar uh, in april ongeveer hebben mijn vriendin en ik uh, ja, een klein uh, motorbootje gekocht. Uh, je moet er niet veel van voorstellen, maar uh, ja, we wonen in Rotterdam uh, bij de in de buurt. En we dachten van, nou, het zou toch geweldig zijn, het was onze droom om daar een bootje te hebben. Dus, uh, nou, zodoende hadden wij daar een, een bootje in de haven liggen. En uh, we waren in uh, november twee weekjes weg. Kreeg ik opeens allemaal foto's gestuurd van de havenmeester van ons bootje. Alleen, ja, voor drie kwart gezonken onder water. Ach, nee. oi. Ja, je kon niet hozen, want je was er niet. Juist, exact. Dus, nou ja... Uh, over een aantal dagen zouden we thuis komen. Uh, dus inderdaad, meteen naar die boot. En ja, het was echt uh, voor 90% onder water. Oh, dus, echt Titanic. Ja, echt Titanic. En met heel veel pijn en moeite uh, die boot toch weer boven water gekregen. Uh, nou, hij zag eruit. En uh, de motor, die was echt los Daar konden we helemaal niks meer mee. Want die was ja, onder water gegaan. Um, dus, nou, motor eraf gehaald. En uh, verder... Bootje weer helemaal mooi opgeknapt. Uh, ja, alles ziet er weer prachtig uit. Alleen het enige wat nu nog ontbreekt is eigenlijk ja, de motor. Ah, en die is het duur natuurlijk. Ja, wat kost die motor? Ja, ongeveer 400 euro. Ja, 400 euro. Ja, ja. Hé hey, Nigel, hoe kan het dat die zonk? Was die ingeregend? Nou, we hadden hem dus gekocht in de veronderstelling... dat er helemaal niks mee aan de hand was. En het was ook allemaal goed gegaan tijdens het uh, ja, vaarseizoen. Alleen, uh, nou ja, er bleek toch ergens een klein gaatje te zitten... waardoor er gewoon water in de binnenkant van de boot liep. Ah, uh, oh Ja, En daardoor zonk die. Uh, dus dat hebben we nu helemaal opgelost. Alleen, ja... <laughs> Kijk, ik, ben dus, ik zit helemaal niet in de botenwereld, Mattie wel. Het enige wat ik weet van boten is, uh, koop een boot en werk je dood. Ja, en dan gaat dat voor zo'n klein bootje niet echt op. Het is nee, geen ja, jacht natuurlijk. Nee, maar het is nu wel voor je 400 euro. Ja, dus dat ja, is wel waar. Doe, uh, ja. Het is gewoon hartstikke duur. Ja. Maar ik, ik ben dus heel benieuwd, je zegt een klein gaatje... waardoor de boot aan de binnenkant volliep, maar zat er dan een zeil overheen en zat daar een gat in? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Als het, had je er een, ja, hoe moet ik het voor me zien? Nou, het zeil inderdaad, die zat er overheen. Alleen aan de achterkant waar je het zuil, zeg, maar aan bevestigt, een soort ringetje. En ja, die was losgekomen, en die zit uh. De binnenkant van de boot vast. Waardoor het dus water vanuit, ja, buiten eigenlijk binnen in de boot liep. En ja. die uh, ja, langzaam de Titanic deed. Ja, oké. Okay. Uh, Nigel, ik uh, ga hier het uh, voortouw innemen. Ik voel dit helemaal. Ik heb zelf ook een boot. Ik lig uh, iets verderop uh, vlakbij Delshaven met, uh, met mijn boot. De Jamie. Uh, <laughs> ja, die <laughs> moet ik nog even hernoemen. Ik heb tegenwoordig een nieuwe vriendin. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik geef hier wel 35 euro voor. Omdat het, het wordt ook lente. Jij wil straks gewoon lekker met dat bootje erop uit. We kunnen ook twee roeispanen geven, maar dat zit je echt niet op te wachten. Dus 35 euro krijg je van mij. Dankjewel. Ja, ik ben er ook gevoelig voor, vooral omdat het jullie is gelukt... om die boot die 90% onderlag... om die boven te krijgen, vervolgens helemaal leeg te hozen en schoon te maken. Ik vind dat zoveel effort. Je kan ook denken, laat het ding maar zakken. En ja. zie het wel, zeg maar, hij is voor de vissen. <lacht> dus ik, ja, ik ga ook echt hoog zitten. Je krijgt 25 euro van mij. 25 euro ja. van Marieke. Ja, ik had een heel rustig weekend. Ik heb bijna niks uitgegeven. Dus dat. Oh, uh, ja, daar heb jij wel geluk mee. En uh, goede pitch ook. Het is inderdaad ontzettend sneu. Ja, wie een boot neemt, ik vind het ook een beetje dom. Want je hebt ook al mensen die mee willen varen. Maar uiteindelijk nooit helpen, weet je wel. En het wordt natuurlijk woensdag lekker weer. Oh woensdag, ja! En ik jou, woensdag 19 graden met een zonnetje. Een lekker bootje, 15 euro. 15 euro! Zo, oh, oh, dit is echt een mega opbrengst. Nigel. je krijgt van ons 75 euro. Wauw, dankjewel. Hey, veel plezier en ik kom je tegen op de Maas. <laughs> Super, dankjewel. Hoi. Marieke is collecta.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 You sorry. ik sluit me in je armen van Zoe Levi. Doen wij ook weer. Absoluut, we zijn er weer. Ja, samen ja. Lekker samen, ik heb je ook gemist. Ja, ik heb je ook gemist. Ja, ik heb, je, ja, ik heb je ook gemist ja, ja. toch echt lang, tweeënhalve weken, dat we elkaar niet nee, hebben gezien. Ja, tweeënhalve weken, ja, ja. Nou ja. ja. Ik heb geen reis op nou, ja. aarde gedaan. En maar voor mij, ik zat hier zonder jou, snap je? Kijk, jij hebt daar wel. heel veel meegemaakt, maar ja. ik was de thuisblijver. Ja. Huh? Nee, ja, ik vraag me gewoon een beetje af in deze tijden, 2026. Je kan FaceTime we hebben videobeelden. Wat, heb je echt nog wel eens het gevoel dat je echt weg bent. Dit bedoel ik echt... Sick. Kijk, ik vind het heel fijn om hier weer te zijn. Ja, dat maar je gewoon, echt weg bent. Ja. Je hoeft mensen toch niet meer echt te missen. Zoals vroeger, dat als iemand op reis ging, dat je dacht... ik ga jou drie weken niet zien, contact is nauwelijks mogelijk. Dat is toch niet meer. Je zet toch al een FaceTime-verbinding op en dan praat je een beetje ja. bij. Ik zit de hele dag op jouw Instagram, ik heb je pasta zien rollen. Ik heb je weer in die vecht zien liggen. Ik dacht, gaat het wel goed met die vrouw, ik moet snel terug. Ja, maar ik heb ja, toch het ja. idee dat je niks hebt gemist, toch? Wel, wat ik, wat ik ook best jammer vind... Want het is ook heel lekker namelijk om iemand te missen... en die persoon dan na een aantal weken weer in de armen te sluiten. En, ja, en dan is even echt goed te horen wat iemand heeft meegemaakt. Ja. Maar elke poep en scheet maak je natuurlijk van elkaar mee. Ja. Wat dus leuk is, maar ook een gemis. Maar ik vind het ook mooi dat dat dus niet meer hoeft. Dus als je nu zeg maar, weet ik veel, familieleden hebt die zeggen... joh, ik ga abroad, ik, ik, ik ben even weg. Ja, ja voor het gevoel, zijn ze toch altijd onder de knop, toch? Ja, dat, dat is wel waar. En vaak ben je dan ook nog, omdat je in het buitenland bent, hou je nog intensiever contact dan wanneer je hier bent. Ja, exact. Dat is ja. ook nog zo. Vroeger had je alleen uh, waar ben ik nu? Of het was ook weer die reis. Jij? Waar ben jij oh, nu? Ja. ja, ja, ja. Ik ging ja. dan backpacken door Thailand en dan deed ik hem. Waar ben jij nu? Ja. En dan lazen mijn ouders daar maar hoe het met mij ging. Was dat eigenlijk niet gewoon het voorprogramma van Polar Steps? Ja. Oh ja, Polar Steps heb je nu. Ja, ja. vind ik ook ingewikkeld om het iedere keer bij te houden. <laughs> Heb je ook mensen die zitten die op polar steps? Polar steps? La, highbrow. Ja. Uh, over dingen die je gemist hebt gesproken? Ja, goedemorgen allemaal. Oh, sorry, dat is de verkeerde. Ik moet een beetje inkomen. Geef Geeft niks. Oh. Gaan we dat een doen? Over dingen die je gemist hebt gesproken? Matties. Matties. Truiradar. Vandaag een mix van zon en wolken. Er staat vandaag een stevige wind. voor tussen de 8 en 12 graden. Truirada staat op een 4. Is een normale trui. You'll be the saddest part of me. Our part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight it's gonna be the loneliest.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 and the loneliest. We draaien de hele ochtend alleen maar Italiaanse muziek... omdat Matti en Luc terug zijn uit Italië. Maar dat is het Italiaans. Ja, inderdaad. Ja. Hé, hey, uh, Wouter, die heeft nog een vraag, Matti. Die brandt bij ons allemaal op de tong. Goedemorgen, Matti. Hai. Ben je nou deze dagen in Milaan helemaal niks kwijtgeraakt? Nou, alles ging goed. Uh, totdat we echt bij het hotel wegreden. Och. Vertel ik je zo. De snelpakkers van KPN zijn er weer.